voor de putten met het NOS journaal. De Rotterdamse agenten tegen wie aangifte was gedaan van mishandeling en discriminatie worden niet vervolgd. Bij de arrestatie van een zwarte vrouw eind mei zouden ze onnodig geweld hebben gebruikt. Volgens de vrouw werd ze door agenten zomaar agressief benaderd en uiteindelijk hardhandig gearresteerd. Volgens de politie zocht ze zelf de confrontatie met de agenten en begon ze te slaan. Het OM onderzocht videobeelden en concludeert dat het optreden van de politie rechtmatig, noodzakelijk en proportioneel was. Het is niet vast te stellen of de agenten zich discriminerend of racistisch hebben uitgelaten. Er komt toch een onderzoek naar de stoffelijke resten van Johan van Oldebarneveld. Minister van Engelshoven sluit niet uit dat er nog skeletresten liggen... onder de vloer van de Eerste Kamer op het Binnenhof. Raadspensionaris van Oldebarneveld was een belangrijk bestuurder uit de 17e eeuw. In 1619 werd hij wegens landverraad geëxecuteerd. Het kabinet heeft lang getwijfeld of onderzoek wel zinvol was. Minister van Engelshoven waarschuwt dat de kans klein is... dat van Oldebarneveld wordt gevonden, maar ze willen toch proberen. President Vučić van Servië komt terug van zijn voornemen om komend weekende weer een avondklok in te voeren. Die aankondiging leidde gisteravond tot demonstraties en rellen. Daarbij vielen tientallen gewonden toen de politie hard ingreep. Vučić wilde de avondklok weer instellen vanwege het toenemend aantal coronabesmettingen in Servië. TV-zenders NPO 1, 2 en 3 mogen in de toekomst toch reclameblokken blijven uitzenden voor 8 uur s'avonds. Wel verdwijnt in januari alle reclame op websites en andere online platforms van de publieke omroep. En ook stopt de reclame rond kinderprogramma's. Minister Slob heeft daarover afspraken gemaakt met de publieke omroep. Dan het weer. Vanavond even droog, maar vannacht opnieuw regen. Minimumtemperatuur ongeveer 12 graden. Morgen regenachtig en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. 中文字幕志愿者李宗盛 Luisteraars, welkom bij Pixel Radio Show 1364 hier op CWM Zandvoort. En mijn naam is Ben of Eugen. Nu gast hier voor de komende twee uur in dit nieuwe AIDS muziekprogramma. Robert Linton die, uh, gaat van start met een kerstsingel Snowfall on the Eve. En daarna een werkje van Willow Wind. Deze mevrouw heet uh, Mar Marliana Donato.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 For listening to Peaceful Radio, where beautiful music can always be heard, please visit my website at kathrynk musiccom